9 uur, Joopboot, met het NOS-journaal. Microsoft verplaatst een Europese distributiecentrum naar Nederland. Het softwarebedrijf wil vanwege rechtszaken in Duitsland over patenten weg uit dat land. Microsoft vindt de kans te groot dat de distributie plat komt te liggen... als de Duitse rechter, GSM-fabrikant Motorola, gelijk geeft in een aantal rechtszaken. Het is nog niet bekend waar in Nederland het nieuwe Microsoft-distributiecentrum komt. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS heeft zware sancties aangekondigd tegen Mali. Dat gebeurde nadat een ultimatum was verstreken dat was gesteld aan de militairen die vorige week de macht grepen. ECOWAS sluit nu de grenzen van Mali en bevriest financiële tegoeden. Het land raakt door de sancties vermoedelijk snel door zijn olievoorraad heen. Daarnaast krijgt het waarschijnlijk ook een probleem met stroom, omdat de elektriciteit in dit deel van het jaar vooral van dieselgeneratoren komt. Suriname krijgt mogelijk een waarheids- en verzoeningscommissie. De initiatiefnemers van de amnestiewet willen een artikel daarover toevoegen aan de wet. Dat zeiden ze in de vergadering van het parlement over die omstreden wet. Het voorstel voor een waarheidscommissie is bedoeld als tegemoetkoming aan de nabestaanden van de decembermoorden. Zuid-Afrika heeft ook een waarheidscommissie gehad, waarbij slachtoffers en daders in het openbaar spraken over misdaden en wantoestanden tijdens de apartheid. De oppositie in Suriname is fel tegen de amnestiewet. Die zou in strijd zijn met de grondwet en met internationale wetgeving. Er zullen dit jaar met Pasen naar verwachting minder mensen hun vakantie in Nederland doorbrengen. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen heeft becijferd dat er zo'n 850.000 buitenlandse toeristen zullen komen. Daarnaast gaan zo'n 450.000 Nederlanders op pad. Vorig jaar ging een recordaantal van ruim een miljoen Nederlanders op vakantie en kwamen er een miljoen buitenlanders. Dat het er dit jaar minder zijn komt doordat Pasen dit jaar vroeg valt en het frisser is dan vorig jaar. Het weer vannacht bewolkt, in het noorden wat regen, in de rest van het land droog. Morgen veel bewolking met in het noorden motregen. Temperatuur uiteenlopend van 8 graden in het noorden tot 13 elders in het land. Dit was het NOS Journaal.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 Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Rond half tien duiken we in het spannende spionageverhaal van Raymond P. Deze ambtenaar die spioneerde jarenlang voor de Russen. En in de sportrubriek met Erme Wennemars gaan we fietsen. Nicky Terpstra heeft gisteren zijn teamgenoot Tom Bonen aan de zegen geholpen in de ronde van Vlaanderen. Zal meteen bellen we met hem. En dan inspirerende mensen die elkaar de meest prachtige ideeën vertellen. Dat is het eigenlijk het enige waar een TEDx-conferentie om draait. Ze worden in de hele wereld georganiseerd en vandaag ook in Maastricht. En op TEDx spreken de meest uiteenlopende hoogvliegers... van Bill Clinton tot Bill Gates tot onze eigen internet-expert Danny Mekic. Goedemiddag. Ik ben enorm vereerd om hier te staan. Ik mag heel vaak lezingen geven. Natuurlijk is TED sowieso iets bijzonders. Maar het feit dat hier zoveel jonge energieke mensen zijn met ideeën... en dat jullie hier zijn en niet hier buiten... dat zegt iets over jou. Dat zegt iets over wie je bent. Dat zegt iets over hoe je in het leven staat. Wat mooi, want ik hoor de Kippenveld. spanning je stem. Kippenveld. Kippenveld, En Danny Mekic is hier rond kwart voor tien. En dan vertelt hij over TEDx van vandaag in Maastricht... en over het, uh, het wereldwijde fenomeen. Wil je meekijken hier in de studio? Dat kan radio1.nl. En dan klik je op de webcam en dan zie je Luc. Today's Topics... Dat klopt, tot op. Ik stop 5 van vandaag. We beginnen met goed nieuws voor de Zeeuwse mosselvissers. Mosselzaad uit de Oosterschelde mag vanaf deze week voor het eerst naar de Waddenzee worden getransporteerd. Tot nu toe was het verboden om Zeeuwse mosselzaad in de Waddenzee uit te zetten. Maar na een lange voorbereidingstijd en onder grote controle mag het nu toch tot grote vreugde van de vissers. Ja, het is een, een, een historisch en een hele belangrijke dag voor ons. Wij doen uh, alternatief zaad invangen. Ik zal het niet te moeilijk maken, dat zijn van die babymosseltjes. Voor, voor, voor, voor, voor de luisteraars, het om een voorstelling te geven. Daar gaan er 1000 tot 1500 van in een conserveblik. Zo oh. klein zijn die nog. Oh, lief, hè? Ja, en dan groeien ze. Dan worden ze sterk en groot, tenminste, als ze in de Waddenzee opgroeien. En dan worden ze weer uit de CG-shorts, zodat wij ze kunnen opeten. Het is uh, voor ons ontzettend belangrijk. Omdat de alternatieve manier van invangen is, ja, factor drie. 3 duurder dan uh, onze bodemzaadvisserij. En uh, met deze mogelijkheid hebben we uh, ja meer financiële mogelijkheden om daar iets van terug te verdienen. We gaan naar nummer 4, minister Van Bijsterveld... dringt het aantal mbo-opleidingen terug. Studies die te weinig uitzicht bieden op een baan... moeten worden beperkt of geschrapt. En dan gaat het bijvoorbeeld over studies als artiest- of dierenverzorging. Nou, ik denk, als je het hebt over dierverzorging... dan doe je eigenlijk deze opleiding onrecht aan. Want het gaat hier niet om het verzorgen alleen van dieren... maar de opleiding dier en zorg. Precies, en dat is toevallig echt heel wat anders. Maar de minister vindt dat er minder mensen dit soort studies... Zoals ook mediavormgeving, sport en bewegen, pannenkoeken bakken, moeten gaan doen. Er worden kennelijk een heleboel opleidingen. En ik kan me iets voorstellen bij de opleiding artiest. gegeven waar geen hond wat mee kan. En dan gaan die opleidingscentra zelf al zeggen. en dat was volgens mij die van artiest. van nou weet je wat, dan gaan we het aantal toelatingen beperken. Ja, het ministerie wil het onderwijssysteem gaan hervormen. Zo moeten er bijvoorbeeld meer technici komen. Ik denk inderdaad dat de minister springt om technici. Oh, technici. Technici. Uh, maar dat neemt niet weg dat die andere kant ook nodig is. Dus ik vind het een klein beetje een onderschatting van de opleidingen die wij geven en die ook noodzakelijk zijn. Ja, dan nummer drie. Nou, dat is de Feyenoord selectie. Die gingen vandaag op voetbalkamp naar het leger. Een Bijzonder tafereel in Amersfoort vanmiddag. De selectie van Feyenoord meldt zich op de Bernardkazerne voor een militaire training. Onder leiding van generaal Mart de Kruijf. Die is trouwens niet alleen generaal. Ook fijn supporter. Ja, ja, nou, en daar stonden ze dan, hè. nummer 5 van de competitie, klaar voor een nieuw avontuur. En er was ook van alles te beleven daar. Er waren stormbanen en geweren en zelfs een tank. Een hele bijzondere dag, dat mag ik wel zeggen. Ja. Ja. We hebben het verhaal aangehoord van een uh, gewonde, iemand die zijn been was verloren in Afghanistan, hoe daarmee is omgegaan. En volgens zijn middag wat uh, fysieke dingen gaan doen die de teambuilding moesten versterken. Ja, en wanneer die man zegt fysieke dingen doen om de teambuilding te versterken, dan weet ik dat jij meteen denkt: willen mij naar seks? Maar dat gaat hier, eens keer niet over seksfuns. <lacht> Goed, nadat alle spelers een boterhammetje. Een pakje drinken opgegegeten opgegeten en gedronken. Mochten ze dus nog heel lang spelen op de lege basis. Om het oog van oom Ronald. Ja, het is heel leuk. Het is uh, totaal iets anders. Maar er zat wel wat uh, competitie in op de stormbaan. En, uh, en net vanuit een toren. Uh, tanks en... Uh... Wat, wat rijdt en uh, wat lawaai maakt en wat groot is, dat is altijd interessant. Ja, en wederom Willemijn, waar oom Ronald zegt... alles wat groot is, is altijd interessant. Bedoelt hij dus geen seks? Jezus. Wie dat met een geweer in zijn handen, dat gaat gelijk vanuit zijn heup schieten, en, denk ik. Hou eens op, Willemijn. Ja, die, uh, die is gevoelig voor dat soort dingetjes. Hè? En, uh, maar ja, net als iedereen, alle anderen... Uh... Is het leuk om te doen. Dan nummer twee, paardennieuws. Op de A2 in Brabant liepen vanmiddag tien paarden te paraderen. Ze waren ontsnapt uit een weiland en besloten een ommetje te doen op de snelweg. We gaan naar onze hangende verslag even. Ik hang op de vangrail uh, nu uh, van de A2 waarbij nu uh, uh, één rijstrook uh, open is. De rechter rijstrook die is open, de linker is nog dicht. Er wordt nog wat, uh, nog wat geveegd uh, van dat wat uit de achterste van de paarden kwam. Ja, stront dus. Dikke stapels stront lagen op de A2. Want die beesten hadden het helemaal niet naar hun zin op die weg. En ja wat dat betreft zijn paarden net als mensen. Vind je het echt niet leuk, dan kak je de hele boel om Het was een zielig gezicht voor die paarden. Het was een beetje, ze wisten niet welke kans op moeten en, en dat deed de politie dan wel goed. Ieder paard werd apart genomen, er werd een rondje meegelopen, geaaid, mm -hmm. een beetje schoongemaakt. En dan heb ik een toortje, een klein babbeltje, kopje koffie, borreltje voor de schrik en dan komt alles alweer goed. Zodat ze zich uh, <lacht> toch uh, tussen al die automobilisten op het gemak voelden, dat is goed gedaan. Ja, de paarden zijn met de schrik in de poten, oh oh, nee, wacht even, schrik in de benen, afgevoerd naar de boerderij en ze worden binnenkort verwerkt. Een heerlijke kroket. <lacht> Goed, dan, dan nummer 1. De Rabobank neemt de Frieslandbank over. De Frieslandbank wordt per direct ogenaamd terug de Rabobank. Door de economische crisis kan de bank net meer zelfstandig verder. De naam Frieslandbank verdwijnt het hoe twee jaar. De goede duizend behouden voor eerst aan de baan. Dit weekend werd er een spoedbesluit genomen. Volgens het bestuur was een uh, zelfstandig voortbestaan van de bank niet langer verantwoord... en gelet op de actuele omstandigheden was spoed noodzakelijk. Einde quote. Afgelopen jaren was Jort Kelder het gezicht van de Friesland Bank. Kijkertjes, ik ben op weg naar mijn vriendjes van de Friesland Bank. Die adviseerden mij al jaren, want ik... Met mijn centen moet doen. Tijd Om hun advies te geven. Ja, goed advies. Zo van: hè? doe een beetje rustig aan met je centjes. Centjes op de bank. Zekerheid, degelijkheid. Liebe, je bonus. Knap je van op. Laat die munten toch een keer rollen. Keurig. Ja, We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Campagne leverde de bank vorig jaar ruim 1 miljard euro aan spaargeld op. Maar ook dat nog niet baat. Om het met de elf steden tocht metafoor te zeggen. De dikte van ons financiële ijs is gewoon niet genoeg meer om verantwoord met 300.000 tevreden klanten... en duizend trouwe medewerkers over verder te schaatsen. Wollen is kinnen. Moret Kinnet. Jood Kelder vindt het jammer, zei hij in het nieuws. Maar hij gaat niet nu ineens voor de Rabobank reclame maken. Nou, dat denk ik niet. Want ik heb dat gedaan als klant van Frieslandbank. op hun verzoek. Ik dacht van nou, dat doe ik dan die hoedanigheid omdat ik daarin geloofde. En ik vind verder prima die Rabo, maar daar heb ik te weinig mee. Ja, en tot zover de today's topics van vandaag. Morgen dan zijn er weer nieuwe. Tot dan Willemijn. Tot dan Luc. J Jij zag die paarden vandaag, Erben? Ik, Ik heb ze zien lopen, ja. is liever recht. En wat deed je? Uh, ik moest naar Heren toe, maar ik heb er wel twee uur naast naar na, na kijken. Dus uh, <laughs> ze, ze mochten, ze mochten voor mij wel wat, wat, wat, wat, wat, wat sneller afgevoerd worden. Hoeveel heb jij ook weer vandaag gereden? 500 kilometer? Als ik thuis 600? ben, heb ik ruim 600 kilometer gereden. Maar onder onder andere naar ons, Deelhuis, en daar ben inderdaad. ik natuurlijk heel blij mee. Zometeen praten we met Nicky Terpstra natuurlijk over, over gisteren, over de Ronde van Vlaanderen. Maar eerst, um, ja, je hoorde het net al van Luc, de Rabobank, die neemt de Frieslandbank mm -hmm. over. En daarmee gaan uh, twee grote Nederlandse coöperaties samen. Vroeger kenden wij in Nederland veel meer. Coöperaties. Zo is er een mooi verhaal van de Sociale Partij in Vlaardingen... die in 1903 een coöperatie begon zodat haar leden minder dronken. Jan Bot is conservator van het Nationaal Coöperatiemuseum. Jan, goedenavond. Goedenavond. Ja, ze begonnen een uh, coöperatie zodat haar leden minder dronken. Was dat zo'n zo zuippartij die Sociale nou, Partij? Nou, dat viel mee. Maar uh, om te voorkomen dat er veel gedronken werd... Uh, was de vraag naar een uh, volksgebouw... Wel heel erg groot. Uh. Want hoe was het dan zo? Is de, de sociale partij van Vlaardingen die, uh, vergaderde en daar, daarbij dronken ze vaak veel. Nou, de vergaderingen van die sociale partij en ook vakbondsvergaderingen... Uh, die werden gehouden in uh, cafés en kroegen. Ja. En ja, de opzet van een café en een kroeg dat was toch uh, de drankomzet. Ja, dat is nog steeds en, zo, en, uh, hè? Ja, daar waren eigenlijk een aantal sociale groeperingen op tegen. Dus je zocht naar een uh, eigen gebouw te vergaderen. Zodat ze niet meer zoveel zouden drinken. En toen, ja, toen dachten ze, dan moeten we geld bij elkaar, bij elkaar schrapen om, uh, om een gebouw te, te ja, verkrijgen. Ja. Wat hebben ze gedaan? Nou, ze zochten een bedrag van 20.000 gulden in 1903. En uh, ja, niemand had dat cash bij de hand. Dus uh, het idee was om een coöperatieve bakkerij op te richten. En die is er in 1904 uh, gekomen onder de naam De Voorloper. De Want ze, voorloper. Da ze dachten, met een bakkerij dan, dan kunnen we kennelijk makkelijk geld verdienen. Ja. Uh, nou ja, iedereen had brood nodig. En uh, ja, bakkers uh, waren er altijd. En ze dachten, nou, met een goede bakkerij moet dat lukken om uh, geld bij elkaar te sprokkelen. Om uh, ja. daar een gebouw van te realiseren. En dat is gelukt. Dat is gelukt. Uh, het is zo dat, uh, nou ja, 1904 is die coöperatie opgericht. Uh, in 1905, in april, kwam het eerste brood uit de oven. Ja. En daar is uh, bakker Sprey, die uh, een van de weinige bakkers die toen aanwezig nou was, die is met uh, een brood van de coöperatie en een weegschaal langs uh, de deur gegaan in Vlaanderen, ja. aangebeld. En uh, nou, uh, heb je een brood in huis uh, voor welke bakker? Nou, mag ik even zien. Tot op de weegschaal aan de ene kant. En het coöperatiebrood aan de andere kant op de weegschaal. Mm -hmm. En over het algemeen bleek dat het brood van de coöperatie wat zwaarder was. Dus zo is die eigenlijk uh, uh, aan klanten gekomen. En dat is uh, behoorlijk. Want ja, zwaarder ik... is beter brood, zit meer in, neem ik aan. Ja, ja, ja. ja. ja betere ingrediënten. Aha. En zo, ja. Aha. Nou, dus en op die manier hebben ze geld opgehaald. En is die, uh, die vergaderzaal waar ze dan niet te veel zopen, die is er uiteindelijk gekomen. Ja, het, dat klopt. Uh, nou, in 1914 zijn ze begonnen met de nieuwswinkels. En toen kregen ze zoveel geld binnen, dat in 1921 uh, ze inderdaad konden beginnen met het aanschaf van een uh, volksgebouw. Een volksgebouw met een koffiekamer. Dat is in 1921, dat is het aardige van het verhaal. Uh, het leuke is ook dat in 1922 de leden van de coöperatie, ja. die het voor het zeggen hebben, uh, beslist hebben dat toch bier verkocht kon worden. <lacht> dus, <lacht> ja... En toen werden we toch nog gezellig weer bij de Sociale Partij. In Vlaardingen, dus bij die coöperatie. Dankjewel, ja. Jan Bot. Okay, Goed, tot dag. ziens. Doeg. Wat hebben Steve Jobs, Bill Clinton, El Gore en Joe Braakhekken met elkaar gemeen? Dat hoor je over een half uurtje. Maar eerst al meteen erben. said you felt so happy you could die. is te gek, maar Got Ye Somebody That I Used To Know... is toch ook niet onaardig, natuurlijk. Vorig jaar, uh, Song van het Jaar. En als je hem nu zo af en toe nog hoort, blijft het fantastisch. Maandag is het. Tijd voor sport met onze eigen Ermen Mennemars. Erme, goedenavond. Goedenavond, mij. We gaan het hebben over de Ronde van Vlaanderen. En uh, dat doen we met Nicky, Nicky Verstappen. Terfstra, Nicky sorry. Terfstra, ja, Nicky Terfstra, ja, ja. Je hebt zoveel Nikki's. Ja. Nicky, Nicky Terfstra, natuurlijk. Uh, maar eerst even, uh, ik, ik raak van van mijn apropo. Eerst even het uh, schaatsnieuws. Ja, want ik heb Jouw een klein schaatsnieuws. schaatsnieuws. Dat, dat was echt... Kijk, er zitten heel erg veel transfers aan. En allemaal schaats gaan naar andere ploegen toe. Maar er viel me er eentje op. Dat is namelijk Wouter Oldeheuvel. Wouter Oldeheuvel heeft zes jaar lang is hij gewoon de schaduw geweest van Sven Kramer. Ja. Uh, op het ijs kun je ze niet uit elkaar houden. Want ja, de een rijdt net iets harder dan de ander. Maar voor de rest, ze, ze, ze, ze, ze zijn even groot, ze schaatsen hetzelfde. En Wouter zegt van, weet je wat, na zes jaar... Sven, zoek het maar uit. Ik ga mijn eigen weg. Nou, dat vind ik wel wat. Is dat dan wel verstandig? Ik bedoel... Nou, ik weet niet wat de beweegredenen zijn. Maar ik kan me wel voorstellen... En ik hoop dat dat de reden is dat ik denk, van, ah weet je, Sven, uh, ik wil hem eigenlijk wel een keertje verslaan. Ja. En misschien moet ik dan niet altijd hetzelfde doen, maar misschien moet ik dan een keertje wat anders doen. Dus als dat de reden is, maar dan vind ik het een hele bij goede TVM, reden. dat zou je denken? Ja, blijkbaar, blijkbaar niet. niet ik, nee. vond het, ik vond het in ieder geval een hele grote verrassing. En, en uh, spannend. En spannend. En ja. ik hoop dat het uh, hem goed gaat. Nou, ongetwijfeld spreken ja. we hem binnenkort, denk ja. ik. Maar nu, terug naar de ronde van ja, Vlaanderen. Ja, ja, ja. De wielerwedstrijd van gisteren. Tom Bonen uh, die won in eigen land uh, alweer voor de derde keer. En dat klonk zo. En hij zet van ver aan. Hij zet verdomd van ver aan. Dan moet je die lef hebben. En dan gaat Potsater nog eens kakelen. Maar hij gaat ervan weg. Hij gaat ervan weg. En gaat Potsater nog remonteren. Hij gaat gaat Potsater weg. Het is Bone! Het is Bone! Afgestroopt! De Italianen. Afgestroopt! Afgestroopt! Ja. Een soort Vlaamse Jack van Gelder, dit hè? Ja, geweldig wordt. Echt fantastisch. De Omega Pharma quickstep ploeg van Bonen. die, die doet het ongelooflijk goed. Hè? Dit is alweer de 24e overwinning in dit nog eigenlijk een superkorte seizoen. Uh, een bonen zelf heeft al acht overwinningen Binnen, maar daar hebben we het nu niet over. Nee, het, uh... nee, want Tom had het gisteren echt niet kunnen doen zonder het enorme meesterwerk van de, van de superknecht van hem, van Nikki Terpstra. Uh, die heeft er zelf ook gewoon heel erg goed aan, want hij werd zelf zesde. Um, als goed is, hangt Nikki nu aan de telefoon. Ja hoor. Goedendag. Nee, Nikki, weer voor de 24ste keer al de champagne opengetrokken. Word je daar niet een beetje zat van ondertussen? Nou ja, het lijkt wel onze hersteldrank te worden. He. We zijn ja. er aan gewend ondertussen. De het is echt ongelooflijk. Dat klinkt goed. Ja. Hey, jouw kopman was, was, was de grote favoriet. Maar ja. had jij het ook verwacht dat hij het gewoon zou gaan doen? Uh, ja, verwacht wel, tenminste. Uh, de koers moet nog gereden worden natuurlijk, maar uh, ik wist wel dat die in orde was. Hey, en wanneer, wanneer, want je reed zelf ook nog een eindje vooruit. Dan denk ik bij mezelf, ja. hoop je dan eigenlijk dat, uh, uh, dat Tom gewoon geen goede benen heeft... en dat je lekker gewoon voor, voor, voor, voor je eigen, uh, voor je eigen uh, zegen mag gaan, mag gaan rijden? Nou, zelf voor de zegen rijden, dat hoop je altijd natuurlijk dat het ging. Maar uh, ik had in de, in de koers wel gezien dat uh, Tom goede benen had. Dus, uh, hm. Maar ja, je kunt natuurlijk altijd met ploegenspel. Uh, ja, het kan zo uitgezwild worden dat uh, iemand anders van de ploeg uh, gaat lopen, maar... Uh, ja, maar ja, er, er was, er was to... toch wel echt even een moment dat jij Ja, dacht ja heel van... even, maar dat, uh, dat, ik heb nooit een groot, uh, groot gat gehad, dus uh, dat, uh, het zat er nooit eigenlijk echt in. En, uh, ja, daarna reed Tom in de finale met die twee weg en uh, toen wisten wij wel dat het goed zat. Ja, want ja. Ik, volgens mij was de vreugde er niet minder om, ook bij jou, toch? Dat... Nee, nou ja, als ik zelf zou winnen zou ik helemaal op mijn dak gaan natuurlijk, ja. maar... Uh, ja, ik was zeker wel bij uh, Zo'n overwinning met de ploeg halen dat uh, ja. Ja, in Vlaanderen met een Belgische ploeg, dat is gewoon uh, ja, ja. top. Hey, het is nu het uh, tweede jaar dat jij met, uh, met uh, Tom fiets Wat is ja. nou het grote verschil eigenlijk met, met, met vorig jaar en dit jaar? Ja, uh, dat we het verleden jaar onwijs veel pech hadden. Nu wijs wel geluk. maar dat is natuurlijk niet alleen maar pech en geluk. Tom Bonen die won vorig jaar maar twee overwinningen en nu heeft hij er al achter pakken. Ja. Ja, ja, vorig jaar zat hij er ook een paar keer gewoon dichtbij. Uh, kijk, het is nu niet zo dat hij altijd weggereden is of zo. Nee. Maar het is soms een verschil tussen winnen en, uh, en verliezen, maar een paar meter net zoals gisteren. Ja, en, uh, nee, ja extra... dat, dat gaat er bij mij toch niet in, Nicky. Want ik, ik, ik heb hier ook de krant voor me liggen en ik heb jullie gisteren zien, zien fietsen. En ook hoe jullie over de fiets heen komen en ik zie hier een foto voor me. En dan zie ik die en die Dat lichaam, dat is gewoon vol, volgens mij vele malen beter afgetraind dan de jaren ervoor. Klopt dat? Of is dat nou gewoon alleen uh, nee, maar op dat ik dat nee, graag, nee, graag nee. wil zien? <laughs> nou ja, het is, uh, het is sowieso inderdaad een heel afgetrainde atleet. Ja. Uh, maar dat was je verleden jaar ook. Uh, ja. We zijn gewoon, ja, we, we zijn super begonnen aan het seizoen. Uh, in Argentinië zijn ze begin januari uh, is er een ploeg heen gegaan. Die is beginnen begin met winnen. Ja. En ja, we zijn toen in de winning moed gekomen, want niemand wil voor elkaar onderdoen. En uh, als er eentje, eentje in de ploeg wint, dan denkt de ander van, ja, mooi dat hij wint, maar ja, ja, dat wil ik ook. En ja, we hebben veel voor elkaar over en uh, ja, we zijn echt in de winning moed. Ja, want, want, want wat doet dat, dat succes nou eigenlijk met een ploeg? Want ik zie jou over de finish heen komen en dan moet je daarna meteen, moet je eerst naar de Belg toe en daarna moet je naar, uh, naar de, de NWS toe. Het is alsof ja. je gewoon helemaal niet gefietst hebt. Eh... <laughs> uh... Kijk, uh, het is niet uh, alsof ik zelf gewonnen heb, maar uh, ja, ik, ik, ik deel oh. natuurlijk wel een beetje mee in de veld. Ja, je... Ik ben echt wel wijs blij voor hem. En, uh, ja, en als je, je blij bent, dan voel je de pijn niet meer. Hè. Maar ik, ik proef toch wel een beetje, want je hebt natuurlijk, laatst wanneer was het? 21 maart uh, woon jij, uh, dwars door Vlaanderen, semi klassieker ja. um, dat, Ik proef wel dat dat toch wel even nog iets mooier is dan, dan het succes van gisteren. Ja, tuurlijk. Eh, eh, we blijven individuele sporten dus, en uh, we willen zelf het liefst Ah, op. gelukkig. Toch, ja. Dus toch nog wel een klein beetje individuele in in, in sporters. Maar is dat dan ook, want, want wij, wij noemden je geloof ik in de introductie jouw meesterknecht. Ja. En daar heb ik niet, niet zoveel verstand van wielrennen, maar in mijn oren klinkt dat dan bijna dat toch het jouw... Knecht. Ja, ja, doet doe je toch een beetje ja. tekort. denk je, ja, meesterknecht, je bent toch zelf prof wielrenner. Ja, nou, laten we zeggen dat uh, op het schaakbord is bonen de koningin en niet de koning. Ja, maar we kunnen het ook al anders doen, want aan het aankomend weekend is natuurlijk Parijs-Roubaix. Dan gaan dan, dan, dan ja, we Parijs-Roubaix. Wat, uh, ja, ja. wat, wat zijn daar jouw, jouw plannen? Ja, een beetje hetzelfde als, uh, als Vlaanderen. Kijk, ja? uh, Tom heeft natuurlijk wel laten zien dat hij de man is. Ja. Uh, van het Peloton en natuurlijk ook binnen onze ploeg. Maar uh, ja, wat je zegt, we hebben zo'n sterke ploeg... Uh, we kunnen er meer winnen. Maar is het ja. nou, als jij een kans ruikt daar, Parijs roubaix mag je dan gewoon voor je voor je eigen winst gaan? Tuurlijk. Ja. Is, ja. Er, is er een, uh, want ik zag gisteren ook, uh, ook in die finale, zag ik Tom Bonen op een gegeven moment reed hij zonder oortje, dat je dan ook op een gegeven moment gewoon klaar bent met dat getetter in je oor. dat je denkt van en nu oprotten en nu ga ik gewoon keihard, keihard fietsen. Uh, ja, soms wel, maar er wordt niet, eh, uh, er wordt gelukkig niet te veel door gezegd. Uh, we moeten toch wel duwen verblijven ja? van wat er gebeurt. en... Uh... En er is niet te veel, te veel gezegd gelukkig. We moeten zelf nog steeds koersen. We zijn geen bestuurbare autootjes die vanuit de zagen bestuurd worden. Ja. Dus we moeten nog steeds zelf koersen. En zeker in zo'n zo ronde van Vlaanderen. Dat is zo hectisch en chaotisch. Ja, dan moeten we nog steeds zelf beslissingen nemen. Ja. Nou, mooi. Nicky Terpstra volgende week dan is hij uh, Parijs-Roubaix. Heel veel succes daar. Wellicht spreken we je daarna weer. Nou, als je terfstel. nou vindt, dan, dan bel ik je volgende week weer. Ja, ah, geen probleem. <laughs> okay. Nick, Terpstra, dankjewel. Erben, Succes. Dank, tot volgende ja. week. Dankjewel. Bye. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Internet-expert uh, Danny Mekertje. hier. Danny, goedenavond. Goedenavond. Vind, ben jij een beetje een, een wielerfan? Nee. Ja, fietsen vind ik leuk, maar dan een mountainbike meer, zeg maar. Ja, Dat ja. is dan meer mijn stijl. Ja. En vandaag heb je dat helemaal niet gedaan, want vandaag was je in, bij TEDx Maastricht. TEDx gaan we het zo meteen uitvoeren over. Maar jij kent dat wel, Ermen? Ja, zeker. Ik ja. ben TEDx Amsterdam, ben ik meerdere keren geweest. Ja, ik ook. Maar je kunt wel, uh, je kunt wel wielrennen. Als je toch over internet je kunt allemaal met, met van die, van die app-applicaties op je, op je telefoon. En dan is het natuurlijk enorm uitdagend om ook te gaan wielrennen. Ja, het is ongelooflijk en uh, looptijden, je kunt alles bedenken. Maar ja, tegenwoordig wordt alles een computer. Hè? Dus het is ook nog maar een kwestie van misschien dagen of weken. Of die, die, die supermoderne fietsen, die kunnen ja. ook twitteren. Dan kun je zien waar ze zijn. Ja, ja, dat is geweldig. Je kunt mij dus live volgen. Dus als ik ga lopen, dan kun je gewoon... Als je me gaat kun volgen. je gewoon precies weten waar ik loop. Vind je dat niet uh, een beetje vervelend? Dat je dan, <laughs> dat je dan soms denkt van... Nou, ik vind, dat dat kan ik met je techniek, gewoon, ook, al ben ik dan, ook al ben ik dan thuis, mm -hmm. dan heb ik nog publiek. Kijk, hoe gaaf is dat? <laughs> 24-7. En geweldig. dat is toch wat jij het liefst wil. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, Waar ja. um, gaan we het zo meteen hebben? Over TEDx natuurlijk. Niet alleen over TEDx Maastricht, maar TEDx wereldwijd. Dat is een ideeënconferentie ja. en dan denk je, wat heb je eraan? Maar het, het schijnt waanzinnig inspirerend te zijn, Het is ongelooflijk toch? mooi, Danny? ja. Ja, je had een mooie dag gehad weer vandaag. Ja, absoluut. Dat ja. zal meteen kwart voor Holland. Gaan we eerst even naar Londen. Exit Holland, natuurlijk mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Michiel Willems, die woont in Londen... en dan zijn ze druk bezig met het voorbereiden van de Olympische Spelen. Michiel, Goedenavond. Vrij Ja, en het grappige is, een onderdeel van die voorbereiding is uh, ervoor zorgen dat alle sporters die naar Londen komen, dat die niet stiekem verlies worden tijdens de Spelen. Want. Ja. ja, nee, dat klopt helemaal. Ik bedoel, met ik nog 116 dagen, 3 uur en 25 minuten te gaan, er zijn alle goede en leuke berichten inmiddels geweest. En heeft het Olympisch Comité gedacht: nou, we moeten ook een paar goede regels hebben. Om ervoor te zorgen dat het straks niet helemaal uit de hand gaat lopen. Uh, de immigratiedienst heeft daarom bepaald dat trainers en atleten en al alle, het alle meereizend personeel gedurende de zomermaanden, als je van buiten de Europese Unie komt, dat je dan niet met iemand hier mag trouwen. Want we zijn heel erg bang dat anders onder de 20.000 uh, non-EU mensen die hier naar de uh, Olympische Spelen gaan komen, ja. dat we dan een uh, hoop misschien wel blijven. Want dat is wel eerder gebeurd hè? Ja, er is zeker wel vaker gebeurd. Ik bedoel, vorig jaar had je uh, de Commonwealth Games, de beste spelen voor de jeugd. Toen bleven er twee uh, jonge atleten uit Cameroon, en, uh, veel langer hangen dan de bedoeling was. Je had ook een, uh, uh, bij de gewone spelen, de echte Commonwealth Games hier in de UK, mm -hmm. uh, tien jaar geleden in 2002. Ze verdwenen er maar liefst 21 van de 30 afgevaardigden van het Sierra Leone-team. En ook uh, van de atleten uit Bangladesh uh, verdween ongeveer de helft voordat ze ook maar één wedstrijd hadden gerend. En die zijn ook allemaal en... gebleven ook? In ja, de meesten wel. Ik bedoel, de meesten hebben daar een asiel aangevraagd, konden ook blijven. Ik bedoel, nog een pakkend voorbeeld wat de Britten echt heel erg wakker heeft geschud, uh, met, ten aanzien van het feit dat er sportevenementen voor visa kunnen worden gebruikt, is de Open Golf Championship in uh, Schotland een paar jaar geleden. Ja. Er waren er 58 spelers uit Nigeria en Ghana aangemeld. En uiteindelijk zijn er maar vijf op de golfbaan uh, verschenen. En die 53 anderen die verdwenen naar steden als Birmingham, Manchester en Leeds. <lacht> en daar bleek later ook dat ongeveer de helft nog nooit een golfstick had aangeraakt. Ja, ja nou, daar zijn ze dus nu ook bang voor. En dan helemaal voor van die nephuwelijken. Maar als je nou uh, Britse atleet bent en je wil gewoon trouwen, mag dat dan ook niet? Ja, dat mag wel. Dan mag je eigenlijk ongeveer alles doen wat uh, de, de non-EU niet mogen. Je mag dus wel trouwen met elkaar. Je mag alleen bijvoorbeeld minder fysiek contact hebben. Nou, dat wordt in non-EU's helemaal niet verboden. Maar tegen de Britten is gezegd... nou, beperk het fysieke contact met elkaar. Hè, dus handen schudden. Er is dan niets expliciet ingezet... dat ze geen seksueel contact met elkaar mogen hebben. Maar uh, de coaches hebben informeel wel die instructies gekregen... om dat door te geven. Uh, omdat, ja, er kunnen virussen, ze kunnen een koudje oplopen. Het kan onhygiënisch zijn. Ja. Nou, verder hebben ze... Ja? Sorry. Nee, verder hebben ze nog een heel lang document uh, getekend. waarin staat van nou hun uh, outfit, hè, ontworpen door Stella McCartney. Nou, dat mogen ze na afloop niet verkopen, bijvoorbeeld op eBay, <laughs> op eBay of op het internet. En ze mogen zich ook niet kritisch uitlaten over uh, sponsors en over andere uh, Britse atleten. Kortom, aan alle kanten geknecht. En Erben, Erben Wellemars zit hier een beetje tegen zijn hoofd te tikken. Jij vindt het een idiooterekening. Ik vind het dat echt ze... idioot dat de Engelsen dat deden. Geen, hand, geen handen willen willen schudden vanwege bacteriën. Heb jij dat pas meegemaakt bij, bij een toernooi? Ik, ik denk ook dat als je je zo gaat gedragen. dan gaat het ook juist gebeuren. Dus dan, gaat, dan krijg je, word je ook juist ziek. Dus je en je ik hoop het ook. Je kan het toch ook heel doen? In Nederland ja, je nog meer er... medailles. <laughs> ja. ja, maar je moet je wel bedenken: de Engelsen zijn ontzettend bang. Voor zwijnfluw en flu En een heel open. Maar ja, alsof je, alsof uh, je ah, dat maar echt paniek. kan voorkomen dat mensen uh, gaan anders. Je moet verder. uitgaan van de kracht van sport. Dus gaan nou op, op al die positieve dingen lekker te letten. En als er nou een paar mensen daar uh, blijven. die anders misschien wel uh, gevangen genomen worden. in een, een of ander heel verschrikkelijk land. dan is dat een prachtige uh, meerwaarde voor, uh, voor uh, de sport, oh, denk yeah. ik dan. Jij ja, zou wel denken dat de sporters een beetje weerstand hebben, dat klopt wel, ja. Inderdaad, ook dat. Goed, dat. Michiel Willems, dus. Al die arme Britten, die mogen helemaal niks daar. Michiel, nee. dankjewel. Joe, graag gedaan, hè? Twee minuten en een half over half tien. Iris Jopboot. Radio 1. Het NOS-journaal. Op een christelijke universiteit in Oakland in Californië is een schietpartij geweest. De man heeft minstens vijf mensen neergeschoten. Of er doden zijn gevallen is niet bekend. De vermoedelijke schutter is aangehouden. De studenten van de universiteit worden geëvacueerd. Het Smallenberg-virus is nu op 220 bedrijven in Nederland vastgesteld. Dat schrijft staatssecretaris Bleker aan de Tweede Kamer. Het virus is aangetoond op 110 rundveebedrijven, 105 schapenbedrijven en 5 geitenbedrijven. Het Smallenberg-virus leidt tot veel doodgeboren en misvormde dieren. Het risico voor de volksgezondheid is volgens onderzoekers van het RIVM beperkt.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 En er zullen met Pasen 850.000 buitenlandse toeristen Nederland aandoen. Dat zijn er minder dan vorig jaar. Toen kwamen er met de paasdagen een miljoen buitenlanders naar ons land. En dat het er dit jaar minder zijn, komt doordat Pasen vroeg valt... en het frisser is dan vorig jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, BNN Today. Willemijn Veenhoven. Dankjewel, Job Boot. Dan het volgende nieuws. De Nederlandse ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken... die uh, vorige week is opgepakt voor spionage voor de Russen. Dat is ene Raymond P., die, uh, die, die, uh, die ambtenaar. Zo heet hij, Raymond P. Nou, misschien zeg je dat niet meteen wat... maar hij was ooit al eens eerder uitgebreid in het nieuws... omdat hij uh, in 2007 zijn adoptiekind letterlijk op straat zette. Daarover zometeen meer, maar eerst even over die man zelf. Verslaggever Koen Voskuil van het AD. Die ontdekte de identiteit van deze man en die zit bovenop de zaak. Koen, goedenavond. Goedenavond. Ja, die, die Raymond P. Wat is dat voor een man? Ja, het is een, uh, een ambtenaar die al heel lang uh, dienst doet. Uh, hij is ook al uh, 60 jaar. Uh -huh. uh, hij heeft op verschillende consulaten gezeten. Hij is onder meer vice-consul geweest uh, in Hongkong. Uh, de laatste jaren uh, zat hij in uh, Den Haag bij uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken. En uh, naar nu blijkt heeft hij dus al zeven jaar lang, uh, of tenminste lijkt hij, uh, te hebben gespioneerd voor uh, de Russische geheime dienst. Ja, en hoe zijn ze die man op het spoor gekomen? Ja, dat is een, een, een, een via-via-route, uh, wel een staaltje van goede samenwerking. In de VS hebben ze uh, in 2010 tien spionnen uh, van Rusland te um, pakken gekregen. Mm -hmm. uh, daar was een uh, uh, nou, mooie, mooie dame bij, die werd uh, agent 90-60-90 genoemd. Ja, vanwege uh, de maten. Via haar kwamen ze weer uit op een Duits echtpaar, die in Zuid-Duitsland met een klein zin dat je uh, gecodeerde berichten naar uh, uh, Rusland sturen en dat Duitse echtpaar dat bleek in contact te staan met Raymond P. Uh, zegt uh, het openbaar ministerie. Dus via dat Russische model in uh, in Amerika die mooie dame en dan weer via Duitse mensen, nou ja, uiteindelijk bij die ja. Raymond P. uitgekomen. Het is een lange route. Het is ja. een lange route. Um, die man spioneerde dus voor de Russen. Mm. Wat deed hij nou eigenlijk precies? Nou ja, goed, dat, uh, dat is wat nu natuurlijk heel erg hard wordt uh, onderzocht door het Openbaar Ministerie, door uh, Buitenlandse Zaken. Want die vragen zich uh, heel erg hard af, hoe kan het toch dat wij iemand in de gelederen hebben gehad die zeven jaar lang uh, alle geheimen op straat uh, lijkt te hebben gegooid? Ja, maar over wat voor soort geheimen hebben we het dan? Ja... Uh, dat is een beetje de vraag natuurlijk. Hè. En uh, we staan toch uh, uh, aan de buitenkant van dit alles. Ja. Uh, ik heb wel met verschillende experts uh, gesproken... samen met mijn collega Raymond Boeren. En uh, die zeggen, ja, het haalt niet het niveau... Om echt bij uh, uh, hele staatsgeheime informatie uh, te komen. Nee. Uh, wel is het zo bijvoorbeeld dat je over personen binnen uh, buitenlandse zaken uh, dingen kunt vertellen. Bijvoorbeeld die en die heeft uh, gokschulden of die en die houdt er een buitenrechtelijke relatie op na. Nou ja. En zo worden langzaam de zwakke plekken binnen het ministerie uh, blootgelegd. Dus wie de vreemd ging of zo, of wie de gokschulden had, dat briefde hij door aan de Russen. Nou ja, goed, de, dat is een van de, een van de theorieën. Uh, maar dat, wat dat, hebben ze eraan? Nou ja, goed, daarmee kunnen ze dus weer andere mensen uh, compromitteren. En uh, uh, chanteren om uh, uh, nou, nog hoger in de organisatie informatie uh, doorgespeeld te krijgen. Ja, ja dus uiteindelijk, ja, door mensen chanteren kom je bij... Uh, ja kan je echt uh, zo, zo werkt het spelletje zegt ja. een uh, hoge bron bij uh, buitenlandse zaken ja maar jij, jij schrijft erover voor het AD en het is het is het is natuurlijk een beetje ik vind het een beetje bizar verhaal dat dat, dat, dat, ja. dat nog bestaat na de Koude Oorlog ja je, je denkt inderdaad de Koude Oorlog is afgelopen maar er blijkt inderdaad, uh, het, uh, ja, het blijkt nog steeds gewoon door te gaan. En het gekke is dat experts, die kijken er allemaal niet heel erg uh, raar van op. Ik heb vandaag met een uh, uh, dokter gesproken van de uh, UvA, mm -hmm. en, uh, helemaal gespecialiseerd in uh, inlichtingendiensten. En die zegt, ja, dit, dit is uh, gewoon de praktijk uh, uh, van, uh, van alle dagen... En uh, het enige wat bijzonder is, is dat het nu naar buiten komt. Het gebeurt veel meer dus. Het gebeurt veel meer, ja. En dan even, de, wat het verhaal extra vreemd maakt, is dat detail uit zijn geschiedenis. In 2007 was die man dus al eerder in opspraak, want hij heeft zijn adoptiedochtertje weer afgestaan of achtergelaten. Hoe is dat ja, het, is, het is een bizar verhaal en dat heeft toen echt tot een internationale ruil geleid. Uh, in 2000 heeft hij samen met zijn vrouw een uh, Zuid-Koreaans dochtertje geadopteerd. Mm -hmm. En in 2007, toen kwam in één keer het nieuws naar buiten... dat hij dat dochtertje weer uh, nou, had ingeleverd bij de sociale dienst van... Uh, uh, wij hoeven er niet meer. Want? <lacht> um, ja, daar was het verhaal bij dat ze zich niet goed kon aanpassen... aan de nou, een beetje Nederlandse cultuur binnen dat gezin. En ze kon zich niet aanpassen aan het eten. En uh, nou ja, echt internationaal uh, is iedereen eroverheen uh, gerold van nou, hoe bestaat het? En als je toch de verantwoordelijkheid neemt voor uh, een adoptiedochter, dan mag je er toch nooit meer uh, afstaan. Ja. En uh, dat heeft echt op een internationale rel geleid. Um, en, uh, maar die man kon ge gewoon bij Buitenlandse Zaken blijven werken? Ja, dat wel. Buitenlandse Zaken heeft destijds gezegd, uh, we zien het toch als een uh, privé kwestie. En uh, ja. het was wel van dat hij vrij snel daarna werd hij, uh, teruggehaald naar Den Haag. Hm. Ze zeiden dat dat er niks mee te maken had. Maar um, ja, het is natuurlijk wel zo dat dat soort dingen op je, uh, uh, op je, op je record wordt uh, genoteerd. Ja, is... en, um, maar al die tijd... Um, uh, want uh, buitenlandse zaken is natuurlijk het is een gevoelig uh, ministerie. Mm. Uh, er gaan heel veel geheimen over tafel, dus mensen moeten absoluut uh, integer uh, zijn. Dus ja. er is daar een heel goed controlesysteem om uh, medewerkers te controleren. Dus het zal zeker niet onopgemerkt zijn dat nee. dit allemaal is uh, gebeurd. Dus dat is alleen nog maar een extra rare draai aan het verhaal, dat hij dat ook nog uh, ja, op uh, heeft staan. Ja, er moet nu natuurlijk heel hard uh, onderzocht worden. Hoe kan het dat ze niet hebben uh, gesignaleerd dat er met deze man wat aan de hand was? Ja, ja. Raymond P. dus, die uh, spioneerde voor de Russen. En uh, Koen Voskou van het AD die duikt er nog verder in. Wellicht horen we er later nog meer over. Koen, dankjewel. Graag gedaan. Doeg. Ja, wat nieuws van volstrekt andere orde. Uh, uh, eind deze maand is het natuurlijk weer koninginendag. En uh, dit jaar gaat de koninklijke familie naar Veenendaal en reden. Vandaag is bekendgemaakt wat ze daar gaan doen aan activiteiten. En die zijn niet mis. Um, sigaren maken en een modeshow staan op het programma. Maar het mooiste wat ons betreft is het wc-pot gooien. Mark Bouwman is een van de mensen die dit fenomeen heeft bedacht. En ooit uh, het werpen op Koninginnedag gaat organiseren binnenkort dus. Mark, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, op jouw voetbalclub in Achterberg, gemeente Renen, dachten jullie op een dag wc-pot gooien? Dat gaat hem worden. Ja, dat klopt. Dat hebben wij... Uh ja Wanneer is het geweest, begin uh, 2000-2002, uh, hadden wij een, uh, een, een dorpsfeest, waarbij we een ludiek spelletje aan het, uh, het zoeken waren. Ja. En uh, ja, het, het, het, het, het, het, het zaklopen, het uh, koekhapen en dat soort dingen hadden we allemaal wel gehad. En uh, toen kwam er uh, uh, het, het leuke spelletje, het ludieke spelletje. Ja, logisch. Het, het Achterbergskampioenschap wc-pot gooien. <laughs> maar waarom wc-pot en waarom niet iets anders? Ja, waarom? Uh, we waren aan het zoeken, want er zijn uh, ook in het oosten van het land allemaal uh, van die dorpspelletjes, zoals zwintje uh, tikken en dat soort dingen. Ja. Maar uh, ja, we wilden wat diervriendelijk. En met uh, <laughs> ja, een, ja. een grapje zijn we tot dit uh, gekomen. En gaat dat dan echt met een serieuze porseleinen wc-pot, die weet ik veel hoeveel kilo weegt? Ja, klopt. We gaan, uh, we gaan een hele mooie arena bouwen ja. met een uh, vloer van zand of uh, houtsnippers. Uh, daar komt een uh, kooi te staan met, omring, met bouwhekken voor, voor de veiligheid, want daar gaan ze de wc-pot, de echte wc-pot, uh, de arena in gooien. Ja. En De arena is helemaal afgeschermd met, uh, met dranghekken en tribunes eromheen, zodat iedereen het goed kan zien. Dus dat wordt een, uh, wordt een happening. Op uh, de zijn de dat de dan gebruikte potten? Of ja, het zijn gebruikte, gebruikte potten, het zijn uh, nieuwe potten. Uh, <laughs> ik heb wat, uh, wat installateurs loodgieters uh, benaderd en die, uh, die hebben me toegezegd om het uh, een en aan te leveren. Ah. Dus uh, we zijn verzekerd van uh, voldoende potten. Dus ik zou zeggen, laat iedereen komen naar Rhenen, op Koningin de Dag. En dan hoop ik dat ze de, de prinsen kunnen zien gooien, want dat is ons, ons grote wens. En de prinsessen natuurlijk, toch? Dat, ja, misschien ja, willen de prinsessen ook meedoen inderdaad. Wie weet, uh, we hebben in het verleden ook een, een damescompetitie gehad. <laughs> maar uit ervaring blijkt dat er toch uh, wat minder animo is dan de heren. Dus, uh, en, uh, ja, ik... en hoe ver werp je zo'n ding? Hoe voorkom ja. jij? Nou, we zijn, uh, nou, ik niet. Uh, ik mag het alleen organiseren. Ik organiseer het samen met uh, mijn drie vrienden. Ja. Jacob, uh, Gerard en Arnold. Maar wat is zo'n beetje het gemiddelde? En het, het, het, het, het, het, het topscore is nog steeds 10 meter 58 10 meter? En dat, ja. Zo, dat ding weg bijna 5 kilo. Ja, ja dat is echt uh, gigantisch, hè. Ja. beren van kerels die dat doen. Uh, lange kerels, sterke kerels. En uh, ja, die slingeren onderhands die arena. En, en uh, dat is geweldig. Onderhands de arena in slingeren, ja. die afgezet is met hekken. Nou, Ik zie het ja. voor me. Het uh, wc potwerpen dus met ja. Koning in Rhenen. Ik ga ja, weer, kom, kom allemaal naar Arena en uh, beleef het mee. <güls> Na tien uur uh, hopen we de Prinsen van Oranje in onze dat te mogen begroeten. En dan gaat het gebeuren. Mark, ik wens je heel veel succes met deze ik, mooie competitie. Of competitie. Ik dank je wel. Mooi feest. Dank je wel, Mark Baaman. Fijne uitzending. BNN Today: Willemijn Veenhoven. We gaan moeiteloos over van de wc-potten naar de mooie ideeën op TEDx. TEDx, dat is een, een conferentie. Er wordt, ja, er wordt niks besloten, er wordt niks gemaakt, er wordt geen geld verdiend. Er, wordt, er worden geen wereldproblemen opgelost. Wat is het dan wel? Het is een, het is een conferentie waar dromen worden verkondigd, waar luchtkastelen worden nagejaagd... waar ideeën worden gepitcht. Nou, dat klinkt nog een beetje vaag, maar daarom zit Danny Mekic hier. Ook weer vandaag was er een TEDx-conferentie in Maastricht. Um, het klinkt allemaal niet bepaald zakelijk wat ik nu zeg... maar het tegenovergestelde is waar juist alle grote zakenmensen... alle grote toppolitici die staan daar in de rij om te spreken. Zo is bijvoorbeeld El Gore een vaste gast. Ik heb by door deze conferentie en ik wil thank. All of you for the, the many um, nice comments about what I had to say the, the other night. And I, and I say that sincerely partly because I need that. El Gore was dat. Het ja, idee van alle TEDx-conferenties is, is simpel, want het is wereldwijd inmiddels. Ideas worth spreading. Ja, dat klopt. In, of gewoon in het Nederlands, wat is het, mooie ideeën? Mooie die... ideeën die de moeite waard zijn oh, om, anderen, ja. om ze te delen met anderen. Ja, dat is het dan gaat weer... allemaal om ideeën. Het gaat een ja. conferentie vol met mensen die mooie ideeën hebben... en daarmee andere mensen willen inspireren. Ja, dat klopt. En de sprekers worden heel zorgvuldig uitgekozen. Het is dus hè, bij sommige andere conferenties of uh, congressen... daar kom je, ja, als je graag wilt, redelijk makkelijk binnen. Maar het is allemaal redelijk geheimzinnig georganiseerd. Iedere conferentie heeft een brain trust. Het is een soort half geheime club van mensen die mag bepalen wie er dan als spreker mag spreken. En het is waar dat spreken op TED, uh, ja, dat is iets wat veel mensen heel, heel cool vinden. En ja. waarvan men zegt, ja als je daar hebt gestaan, dan ben je echt een goede spreker. Vind jij het ook cool? Ja, ik heb er zelf ook een keer gesproken. Dus als ik nu <laughs> ja, nee zou zeggen. Ja, tuurlijk, het is prachtig. Maar wat, wat ik wel vind is: kijk, het wordt heel erg gehyped de laatste jaren. Het is ooit begonnen met een paar echte TED-conferenties. Die waren zo populair dat er op een gegeven moment 5000 dollar uit, per stoel. Het komt uit Californië. Ja, daar klopt, is het begonnen. Amerika. En er werd ja. 5000 dollar per stoel voor betaald. Nou, op een gegeven moment, de gekte was echt nabij. Want uh, er werd nog meer geboden. En toen zeiden ze: ja, we moeten meer van dat soort evenementen gaan organiseren. Ja. En ze hebben ervoor gekozen om mensen die zo'n conferentie willen organiseren, om dan zeg maar de naam in een licentie mee te geven. En en daar staat het Xje voor. Dus TEDx betekent dat het afgeleide... een satellietevenement is ja, inderdaad. en dat is nu wereldwijd. Ja. Vandaag was TEDx Maastricht. Jij hebt er ook gesproken, dat was TEDx Amsterdam ik. ik heb ik. op TEDx Youth Amsterdam Youth gesproken Amsterdam. Voor, voor jongeren, ja. En jij natuurlijk, volgens mij heb ik je even niet uh, genoemd. Danny Meek is natuurlijk internetondernemer. Een van de internetexperts van Nederland. En dat klonk toen, toen jij daar sprak, zo. De wereld is zo mooi. Maar als je iedere keer kiest voor wat je al weet... of als je iedere keer kiest voor wat je denkt te weten... Als je iedere keer kiest voor het veilige, dan krijg je dus dat lekkere bord niet mee naar huis. En dat is de reden waarom ik zo ontzettend veel verschillende dingen gedaan heb tot nu toe in mijn leven. Waarom ik twee bedrijven ben begonnen, waardoor ik stukken schrijf voor kranten en andere dingen. Ik probeer uit te vinden wat mij gelukkig maakt. Ik hoor dus de spanning in je stem, Danny. Ja, dat moet ik even dan... uitleggen. Ja. Dus is de eerste keer dat ik dat, dat ik dat opbiecht. Maar er was iets grappigs aan de hand. En dat was dat mijn ex-vriendin, min of meer onaangekondigd... opeens frontaal voor mijn neus zat. <lacht> of tenminste, ze, ze, was, ze was zo half verscholen... achter een, een cameraman die het filmde. En ik zag haar echt gewoon net voordat het, uh, het, het begon. En dus, dat was net uit? Nou, dat niet. Oh. Maar we moeten nog wel een keer een goed gesprek <lacht> hebben, zeg maar. Dus het was wel heel apart hoe haar daar opeens was stiekem ja. te zien verschijnen. Maar het was fantastisch. Om daar te staan, het waren allemaal kinderen tussen de 12 en 18. Er worden mm. dus ook speciale jongeren-evenementen georganiseerd. En wat ik liet zien, ik had twee borden met eten meegenomen: chocola en gesuikerd fruit. En een hele exclusieve groentensoort die ik van een Michelin-sterechef cadeau had gekregen. En ik vroeg de zaal, zonder te vertellen wat erop lag. Maar ja, chocola ken je wel. Welk bord zou je meenemen? Nou, iedereen koos voor de chocolade. en liet daarmee dat hele unieke stuk groente liggen. Wat voor groente was dat? Uh, Crosnes. Dat is uh, ja, ja, ja, ja, uh, Chinese uh, kool of Japanse artichok, wordt het ook wel genoemd. Okay. Dus, en toen was jouw boodschap? Mijn boodschap was, ik had drie boodschappen. Eén, volgens mij moet je als je jong bent op zoek gaan naar wat je leuk vindt en wat je gelukkig maakt. Twee, als je daarachter begint te komen, durf dan ook af te wijken van wat je denkt dat je gelukkig maakt. Om te ontdekken wat je nog gelukkiger maakt. En als je weet wat je wilt bereiken, deel dat in hele kleine stapjes op. Ik had dan als metafoor een berg gebruikt. Een trap is niet voor niets gemaakt. Dan kun je namelijk per kleine stap, per tree, naar boven gaan en niet in één keer. En dat was mijn verhaal. En dat heb jij dus verteld van een TEDx-conferentie, uh, dat moet dan iedereen inspireren en dat gebeurt nou, ook. Nou, je hoopt Als dat het. Je dat hoopt het. Een ja. Iemand die er vandaag sprak is uh, kok Joop Braakhekken. Joop, goedenavond. Hallo, dag. Hi, In TEDx Maastricht en uh, ik hoorde uh, iedereen stond te joelen en te juichen op hun stoelen en op de banken toen jij sprak. Nou nee, dat niet verkeerd. Ik heb ik het verkeerd. Ja, ik heb ook gesproken, maar wel via een scherm. Uh, Dr. Janneke Wittekoek, een cardioloog, die heeft gesproken. Want die was daar uitgenodigd dat ze dus uh, een heel nieuwe visie ja. heeft op geneeskunde. Maar goed, jij, jij kwam van dat, van dat scherm af. En het schijnt vrij bijzonder te zijn dat het publiek helemaal uit zijn dak raakt En dat was bij jullie wel het geval. Nou ja, wij hebben gezegd, kijk, je kunt er een hele diepe filosofie op na houden. Zoals de vorige spreker in jouw programma. <lacht> wij zien het wat simpeler. Ja, uh, je moet gewoon gezond eten. Ja, en dat, dat was en, de boodschap die en, jij vandaag verkondigde. Ja, dat nou. heb ik gezegd. En toen ben ik begonnen met een eigen gemaakt mayonaise. Want dat is helemaal niet erg. Omdat er gewoon uh, plantaardige olie in zit. En mosterd en alleen met citroensap. En een ah. ei. Dus wat zou daar slecht aan zijn? Ik vind ja, dat hadje, wel een dat vrij diepe boodschap het. hoor. <laughs> dat ik het ook wel een vrij diepe boodschap vind voor iemand die, die geen mayonaise kan maken. Nee, het gaat er niet om of je het kunt maken, maar dat je er geen kilo van moet eten. En, dan, als ja. je dan, uh, en zij staat op bij barricade voor um, uh, kijk, uh, hart en vaat schieten, Dat is doodsoorzaak dan nog één bij vrouwen. Ja, dus je, Joop, probeert... ik, wil, ik wil eigenlijk niet het hele verhaal, want het gaat wat te ver om een heel inhoudelijke uh, uh, te bespreken. Daar hebben we helaas geen tijd voor. Maar wat ik even aan je vrouw wilde vragen is, was het bijzonder om daar... Ik bedoel, oké, okay, je kwam via een scherm, maar... Het, het is... Ja, ik vind het een beetje een hype. Ja, dat, het, ja? Ja, dat is het wel... En ik denk ook wel dat nieuwe dingen, nieuwe visies, dat die hype gevoelig zijn. Maar mm -hmm. aan de andere kant, ja, je moet ook een beetje nuchter oh. blijven. Je moet er ooit mee kunnen doen. Dan ga ik het hier verder met Danny Mekertje over hebben. Maar in ieder geval wel, ik vind het toch wel weer stoer dat je daar stond, Joop. Want niet iedereen mag daar zomaar. Nee, ik vond het heel toe. bijzonder. Ja. wel. ja, zij is ook bijzonder. Dankjewel, Joop Brakerk. ga ik even verder met Danny Mekertje in de studio. Want het mooie is namelijk, jij zegt net van... Uh, je kan ook niet zomaar binnenkomen als, uh, als gast. Het moet allemaal via via, moet je uitgenodigd worden. Maar als spreker word je daarvoor gevraagd. Ja, dat, dat klopt. Dat zijn uh, soms de grote op aarde. Even een fragmentje van iemand. We hebben een aantal mensen gevraagd die jij uh, heel erg mooi vond Leuk. van de ja. sprekers. En die eerste is um, Anthony Robbins. Wie is dat? Oh, dat is een vraag. Anthony Robbins, dat is een van de meest bekende Amerikaanse sprekers op het gebied van motivational talks. Ja. En wat hij doet en wat hij probeert is het beste in mensen naar boven te halen. Soms iets te erg Amerikaans misschien. Emotion is in. If we get the right emotion, we can get ourselves to do anything. We can get through it. If you're creative enough, playful enough, fun enough, can you get through to anybody, yes or no? If you don't have the money, but you're creative and determined enough, you find the way. Ja, ik heb even een stukje gekeken. Want je kan ze, dat is het mooie van al die talks. Ja. Je kan alles terugzien op internet. Hè. Ja. Um, en en uh, Anthony Robbins, een coach en schrijver, die even niet de minste Gorbachev heeft ge gecoacht. Ja. Lady Di, George Bush. En het, is een, het was wel heel erg Amerikaans. Ja. ja, nou dit stukje vooral. Er zijn er gelukkig ook stukken. En hij heeft ook meerdere presentaties online staan. Waarin hij iets meer down to earth is voor ons. Hè. Bescheiden Nederlanders. Maar wat hij doet, en dat vind ik heel bijzonder. Dat is echt vanaf dat podium. En je staat voor heel veel mensen. Ik doe dat ook vaak. Dat is ja, best gek, want jij bent alleen. En je spreekt al die mensen toe. Mm -hmm. Maar wat hij doet, is toch heel dicht bij die mensen komen. En iedereen het gevoel geeft, als je ervoor open staat. Dat hij tegen jou praat. En daardoor komt zijn boodschap toch wel wat beter aan dan een spreker die gewoon zegt... Hey, goedenavond dames en heren, we gaan een verhaal... Mm -hmm. hij komt naar je toe en ik heb daar heel veel van geleerd. Maar wat was zijn boodschap? Nou, hij... Uh, hij heeft meerdere talks gegeven. En, maar de talk volgens mij die we nu net hoorden. Dat ging erover van waarom doen we wat we doen. Dus hij probeerde eigenlijk als een soort van thema. Van, ja, mensen doen allerlei dingen in hun leven. Maar waarom doen we al die dingen? En hij probeert je dus na te laten denken over ook dingen die je onbewust doet. Routines waar je in terecht bent gekomen. Of dat je wel gelukkig maakt hoe je ze kunt doorbreken. Hij is echt zo'n typische Amerikaanse. Uh, ja ik zou haast willen zeggen lifestyle coach. Ja nou spreken daar dus. Dit is iemand ik kende hem niet Anthony Robbins. Ik moest hem opzoeken maar goed. Ik zei het net al, wie nog meer. Nou ja, Steve Jobs heeft ook TEDx ja. gedaan. El Gore, El Gore allerlei ja. grote op aarde. Het zijn grote namen. Ja. Maar het zijn ook, en dat is ook wel leuk, vaak mensen die niet zo bekend zijn, wel in hun vakgebied, maar niet wereldberoemd. Dus ze laten ook mensen aan het woord die dus misschien niet zo bekend zijn, maar wel een steengoed verhaal ja. hebben. En dat is ook leuk om daar dan te zitten omdat je zo nog eens wat hoort. En in de introductie zei je net van ja, je kunt, hè, het zal geen wereldvrede brengen. Ik heb dus onder andere op TEDx Amsterdam gezien... dat ze in staat zijn, met een nieuwe techniek werd daar gepresenteerd... om een woestijn opeens vruchtbaar te maken. Om daar planten te laten groeien. En dan, die spreker had dat ontwikkeld en die liet zien hoe dat kon. Ja, en dat komt toch wel in de buurt niet van wereldvrede, maar ja, wel... In die droge gebieden van de mogelijkheid om daar voedsel te creëren. Ja, ja want het is, er zijn allerhande sprekers. Het maakt ja. niet uit, het kan over van alles en nog wat gaan. Ja. Uh, nog eentje die jij mooi vindt, ja. moet je even vertellen wie dat is? Jill Bot Taylor. Ja, dat is een uh, hersenschirurg. En, uh, nou ja, die maakte zelf dus ook iets over veilends mee. dat komt ook wel naar voren in een stukje volgens mij. En in dat moment mijn brain chatter, mijn left hemisphere brain chatter, went totally silent. Just like someone took a remote control and pushed the mute button total silence and at first i was shocked to find myself inside of a silent mind but then i was immediately captivated by the magnificence of the energy around me i felt at one with all the energy that was and it was beautiful there and then all of a sudden my left hemisphere comes back online and it says to me hey we got a problem we got a problem we got to get some help and i'm going oh i got a problem i got a problem ja, Danny, doe eens ja. even een korte samenvatting. Ja, heel bijzonder. Wat is dus, dus voor een dame en wat zegt ze? Ja, is dus, ze weet alles van hersenen. En wat overkwam haar, ze kreeg zelf een herseninfarct... en haar linker hersendeel was tijdelijk uitgeschakeld. En dat, er, dat, dat, dat maakte ze zelf mee. Ze hielp dus normaal gesproken mensen die dat was overkomen. Ze wist er alles van. En op een gegeven moment overkwam het haar... En ze beschrijft eigenlijk ook in de rest van de talk dat het een soort van onbeschrijfelijk gevoel van, van onmacht geeft. En dat hoe goed je iets ook denkt te snappen, dat als het jezelf overkomt dat het toch anders is. Ja, dan ga je toch over nadenken van ja, dat is toch wat hè? als dat je overkomt, hoeveel je er ook van weet. We zijn allemaal mensen. Ja, maar wat is nou de, de, de, de algemene deler in de, van al die mensen, van al die verhalen? Ja, uh, TED staat voor uh, Technology, uh, Education en Design. En eigenlijk is het verhaal dus dat je dus binnen die thema's een verhaal houdt. maar je ziet dat het eigenlijk een eigen wending is gaan nemen. Het zijn hele korte verhalen. Veel lezingen die duren drie kwartier of langer. Maar dit zijn hele korte talks, vaak twaalf minuten. Dus je weet ook, er komt een spreker, heel lang duurt het niet. Dus je kunt altijd je concentratie erbij houden. Ze proberen soms in te spelen op actualiteiten. Maar het zijn vooral mensen die heel goed zijn in iets heel erg complex of ingewikkelds... die dat op een fantastisch mooie, simpele manier uitleggen voor de brede publiek. in de zaal denkt... Ik, ga, ik moet ook doen wat doen met mijn nou eigen, ja, Het is een soort rollercoaster ride. Je komt daar dan, en weet je het is ook heel bijzonder om daar te zijn... ik ben het wel eens met meneer Brakeke van... het wordt wel wat gehyped de laatste tijd, maar je komt daar. Nou, we hebben het wel lekker allemaal... Gedaan. Ja, ja, ja. Allemaal mensen die uitgenodigd zijn... sprekers die speciaal geselecteerd zijn. je voelt Het is heel bijzonder, en allemaal mensen die je ook herkent... van tv en zo, en dan je, oh, oh, die zijn hier ook allemaal politici. En wat er dan gebeurt, je stapt in die rollercoaster... en vaak na nou, uren, want het duurt vaak een dag of een dagdeel... stap je uit die rollercoaster en heb je gewoon... Het is gewoon even een refreshment van je ziel. Prachtige laatste woorden. En je kan ze allemaal nazien, hè, want ze zijn allemaal, worden allemaal. Allemaal worden ze op YouTube geplaatst. Ja, ja. zeer de moeite waard. Dankjewel, je wel, Bnm Today. Willemijn Veenhoven. De laatste woorden. Zijn we alweer aan toe. Te beginnen met de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Woensdag wordt de Floriade in Venlo geopend. Ik was twee keer op een Floriade in Zoetermeer en in de Haarlemmermeer en vond het twee keer leuk. Ook door lekker zonnig weer. Nu heeft mijn eigen stad zich kandidaat gesteld voor over tien jaar. Het is ook een gok. Zeker in deze moeilijke economische en financiële tijden. Ik feliciteer Venlo met het binnenhalen van de Floriade 2012... en hoop op Floriade 2022 in Groningen. En dan topontwerper Hans Ubbink. Maya van Bijsterveld stelt voor om studies... die geen economisch belang dienen te schrappen. Dat is mooi. Ikzelf ben op de HAVO afgestudeerd met een pretpakket... geschiedenis en avondkunde. Laat wat sociologisch inzicht nou net helpen bij wat ik doe. Maar goed, het maakt allemaal niet uit. Want de woordvoerster van het ROC Amsterdam geeft aan... dat het nauwelijks verschil zal maken. Een prima voorstel dus. En als laatste presentator een cabaretier Jan Diena Aspraat. Iemand anders naar achteren trekken... ...brengt jou nog geen stap vooruit. Peter van der Voors vroeg aan mij... ...Jandino, ben je ooit een keer gepest in je leven? En ik zei nee. Maar eigenlijk was de waarheid... ...ja, ik ben vaak gepest. Alleen, het deed me niks. Omdat ik iets heb ontdekt over pesters. Want ik heb namelijk ontdekt... ...als mensen de tijd hebben om de hele dag lullig te doen tegen anderen... ...hebben ze zelf een kut leven. Ik zeg, als ze lullen over jou... ...klap tegen vlakte. flappies. Jan nou als praat was dat. Dat was hem weer, BNN Today voor vandaag. Morgen dan zijn wij er weer. Um, Facebook kan je ons mos filmpje zien. Live in de studio, alleen nu nog even niet, maar wel over een paar uur. Maar ik zou zeker even kijken. Zometeen langs de lijn met Robert Meder. Veel plezier met hem. B -N Radio 1. Waarom bent u het er niet mee eens? Staat dat hier los van? Heeft dat met elkaar te maken? Nou, ik kan u het antwoord wel pas voorschoten hoor. Zou u even kunnen uiteenzetten waar deze zaak nou precies om draait? Het is een kwestie van hoe oud hoe gek het misschien wel, hè? Uw denken is geïnfecteerd doordat u succes moet hebben, toch? En we zijn nu benieuwd naar u eens of oneens op deze stelling. Hallo? Hallo, zeg maar. Denk jij dat het echt helpt, zoiets? Of is het vooral ludiek? Het EK Voetbal, Olympische Spelen, Wimbledon, de Tour de France. Zo, dat klinkt als een hele grote ontwikkeling.